Soms raak je in een situatie zo door zorgen neergedrukt Dat je er niet meer tegenop kan, alles misgaat, niets meer lukt Dan zou ik maar naar Haarlem gaan, want in Haarlem ben je veilig In Haarlem kan je niets gebeuren, omdat in Haarlem niets gebeurt Als ze daar last van mieren hebben, gaan ze gewoon naar Van der Pige En halen een zakje mierenpoeder Wat een stadje, wat een stadje, allemachtig, wat een mens, alle mensen wat een hout. Soms word je door omstandigheden zo verscheurd door je verdriet. Dat de ellende je te veel wordt zonder dat je uitkomst ziet. Dan moet je maar naar Haarlem gaan, want Haarlem staat voor zekerheid. In Haarlem kan je niets gebeuren. Omdat in Haarlem niets gebeurt als ze daar last van buren hebben. Gaan ze gewoon naar Van der Pige en halen een zakje burenpoeder. Wat een stadje, wat een stadje, allemachtig, wat een mensen, alle mensen, wat een hout. Soms komt het zomaar onverwacht dat je door schaamte overmand Het allerliefst zou willen vluchten zonder dat je weet waarheen Vlucht dan maar naar Haarlem, want in Haarlem heerst geborgenheid In Haarlem kan je niets gebeuren Als ze daar onrustig slapen of te dik zijn of te dun Gaan ze gewoon naar Van der Pige en halen een pakje kruidenthee wat een stadje, wat een stadje, allemachtig, wat de mensen, alle mensen, wat een hout. Soms kan het je ineens gebeuren dat je ver voor je pensioen De moed al opgegeven hebt en niet meer weet wat je moet doen Mensen, gaan dan toch naar Haarlem, want in Haarlem speelt dat niet Al 7.50 jaar is er in Haarlem niets gebeurd Als die daar vinden dat het uit moet zijn, gaan ze gewoon naar Westerveld En laten zich cremeren en dan is het uit wat een stadje, wat een stadje, allemachtig, wat een mensen, alle mensen, wat een hout.